Mungangana Patai no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 President Suleiman heeft gezegd dat de gesprekken met de oppositie alleen kunnen beginnen als de protesten ophouden. Op het plein wordt nog altijd gevochten en de situatie blijft chaotisch. Vanaf gebouwen rond het plein worden Molotovcocktails naar de demonstranten gegooid en er is ook automatisch geweervuur te horen. Uit de Australische staat Queensland worden geen slachtoffers gemeld na het overtrekken van de orkaan Yeezy. Wel zijn er daken van gebouwen geblazen en veel bomen ontworteld. 170.000 huishoudens in het noorden van de staat zitten zonder stroom. De orkaan trof honderden kilometers kustlijn met windsnelheden tot 300 kilometer per uur. Aan de stijging van de olieprijs is voorlopig een einde gekomen. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie is gedaald tot onder de 91 dollar. De prijzen waren sterk gestegen doordat werd gevreesd dat de scheepvaart door het Suezkanaal gestremd zou raken door de crisis in Egypte. Nu dat niet het geval blijkt, dalen de olieprijzen weer. Een gepensioneerde Brit blijkt een zeldzame faas in zijn bezit te hebben uit de strijd van, een, van de Chinese Ming-dynastie.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 All mm right. -hmm.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 naar deze uitzending en graag tot de volgende keer dag.